5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal de irritatie van de oppositie over VVD en PVDA. Wel op televisie praten, niet in de kamer. Dat gaat over het illegale beleid. Eerst het NOS journaal, Mark Visser.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 Vond zich verder dat de corporaties de komende jaren de huren massaal en fors zullen verhogen. Gemiddelde huur zal stijgen van 441 euro naar 542 euro. De SP maakt zich grote zorgen over het kleine aantal nieuwe huurhuizen, zegt SP-kamerlid Jansen. Ik denk dat de stad hiermee de sociale huursector om zeep wordt geholpen. En dat we daarmee een van de kroonjuwelen eigenlijk van de Nederlandse dat we die ja, van de hand doen. En ik hou niet zo van het verkopen van ons tafel zilver. De regeringspartij VVD zegt dat de corporaties door minder te bouwen... en meer huur te vragen, meer geld krijgen om te investeren. En dat het goed is voor de kwaliteit van de woningen. Duitse overheidsdiensten hebben gefaald bij het opsporen... en aanpakken van de extreemrechtse groep NSU... zeggen leden van een onderzoekscommissie van de Bondsdag. De NSU vermoorde tussen 2000 en 2007... negen immigranten en een politieagent, maar werd pas in 2011 ontdekt. De voorzitter van de commissie zegt dat politie, justitie en de geheime diensten bevooroordeeld en met oogkleppen op hebben gerecisseerd. De NSU bestond uit drie neonaties van wie er twee in 2011 zelfmoord pleegden. De derde, Beate Chepe, staat sinds vorige week voor de rechter. De Belgische regering en de luchthaven Zaventum hebben maatregelen genomen tegen bagageverwerkers die nog steeds staken. Gisteren werd er een akkoord gesloten over betere arbeidsvoorwaarden, maar sommige werknemers van bagagebedrijf Swissport weigeren het werk te hervatten. De luchthaven gaat nu tegen hen optreden. Er wordt een dwangsom opgelegd aan iedereen die probeert te verhinderen... dat anderen hun job op de luchthaven uitoefenen voor het afhandelen van vliegtuigen. En ten tweede wordt de toegang ontzegd aan alle personeel van Swissport... Uh, die niet aan het werk zijn tot de zones van de luchthaven... waar je normaal een doorlatingsbewijs moet voor hebben. Op z'n bij Brussel staan nog altijd tienduizenden niet verwerkte koffers. De Partij voor de Dieren wil dat staatssecretaris Dijksma het toezicht op het gebruik van dieren in amusementsprogramma's verscherpt. Aanleiding vormt het nieuwe RTO-programma Killer Karaoke. Volgens de Partij voor de Dieren krijgen dieren daarin met te veel stress te maken. In het programma moeten kandidaten het zingend tegen elkaar opnemen, terwijl ze ondertussen in een koud bad vol slangen staan of elektrische schokken krijgen. Volgens een reptiele kunnen slangen niet tegen koud water... en is het mogelijk dat sommige dieren dit niet hebben overleefd. David Beckham stopt als profvoetballer. De 38-jarige middenvelder zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan.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 Dan het weer op veel plaatsen regen en het is een graad of 12. Morgen blijft een bui mogelijk, maar is het overwegend droog en wordt het ongeveer 14 graden. Zaterdag en zondag schijnt de zon geregeld en wordt het 15 tot 20 graden. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi. Nou, behoorlijk druk. Vooral rondom Amsterdam. In heel Nederland staat er bijna 260 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat komt door ongelukken en door het regenachtige weer. Nou, Amsterdam, daar staat de A10 Zuid muurvast... na een ernstig ongeluk aan het begin van de spits. En uh, verder veroorzaakt de regen extra lange files rond Utrecht en Rotterdam. Ik begin bij Amsterdam op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar... staat tussen de afrit Gasperplas en het knooppunt Batuverdorp 16 kilometer. En dan de a A10, vanaf de A10 Noord bij de afrit voor Volendam tot aan het knooppunt Amstel. 10 kilometer, dat is de route via de Zeeburgertunnel. De weg is een tijd lang dicht geweest. Nu is alleen de linkerreis ook nog afgesloten. Aan de andere kant van de vangrail op de A10 richting Amersfoort... staat tussen Osdorp en het Amstel Business Park 7 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... 6 kilometer tussen Soesterberg en Leuze-Zuid. Andere kant op, dus naar Utrecht... staat tussen Soesterberg en het knooppunt Rijnzweert 8 kilometer. Eerst is bij de Uithof de linkerreis ook dicht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 Vandaag praten we over David Beckham, backs voor zijn fans. Binnenkort zijn laatste wedstrijd, dus ook dit gaan we niet meer horen. Q Genius van David Beckham. Raymond van der Gau, een oud teamgenoot bij Manchester United, spreek ik zo. Eerst de politiek, want de oppositie is woedend op de regeringspartijen VVD en PVDA, omdat hij een debat over de strafbaarstelling van illegaliteit blokkeerde. Wat de oppositie met name steekt, is dat de twee partijen... wel onderling spreken over eventuele aanpassingen... van het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven... Ze hebben het er ook over op televisie, maar niet in de Kamer. Michiel Breedveld, goedemiddag, onze politiek verslaggever. Ja, goedemiddag. En de oppositie vindt dat dat gewoon allemaal in de Kamer moet plaatsvinden. Ook die onderhandelingen? Zeker, dat zouden ze graag willen. Maar dat maakt ze nog geen uh, hartstochtelijk pleitsbezorgers van het uh, publieke debat. Nee, veel meer nog uh, proberen ze hiermee natuurlijk handig... Uh, de oneenigheid tussen VVD en Partij van de Arbeid op te poken. Ja, en daar is natuurlijk veel druk op komen te staan. Denk maar even terug aan die discussie binnen de Partij van de Arbeid waarbij de leden de partij hebben gedwongen... om de aanpak van illegaliteit toch fors te versoepelen. En een van die dingen is dat illegaliteit... Eh, onder geen beding een misdrijf mag worden. En laat dat nou uiteindelijk toch staan in die voorstellen... die Teve al naar de Kamer heeft gestuurd, de staatssecretaris... Want na de tweede keer als een illegaal wordt aangehouden... dan wordt zo'n illegaal uh, begaat dan een misdrijf, kan vastgezet worden. Ja, en dan heeft dat ook weer gevolgen voor hulp bieden... aan mensen die een misdrijf hebben gepleegd. Dan ben je medeplichtig. Ja, en daar lopen met name de PvdA-achterband tegen te hoop. Ja, en de VVD wil op dit onderwerp natuurlijk niet te veel water bij de wijn doen, want de partij heeft immers het kinderpardon ook al binnengehaald. En waarom speelde dit nou uh, vooral vandaag weer zo op? Nou ja, je zei het net al, uh, gisteravond op televisie natuurlijk. Want wat was er gebeurd? Dinsdag PvdA en VVD blokkeerden het debat omdat het om een interne PvdA-aangelegenheid zou gaan. En ook staatssecretaris Teven weigerde om die reden te reageren op de wensen van de PvdA-leden voor versoepeling van de maatregel. Ja, en nu blijkt dat de twee partijen dus onderling aan het praten zijn over eventuele aanpassingen. Um, ja, en dan is het dus een kamer Kamerkwestie geworden, meent de oppositie. Ja, en tot hun verbijstering zagen ze dus staatssecretaris Teve gisteravond wel op televisie spreken over de aanpak van illegaliteit en de wensen van de PvdA op dat vlak. Ja, toen was de maat vol. Het kan niet zo zijn dat de staatssecretaris buiten de Kamer erover spreekt en binnen de Kamer dat niet doet. Dus alsnog het verzoek om dat dertigleden debat om te zetten in een volwaardig debat en dat debat volgende week te houden. Meneer Roemer. Voorzitter, ik denk dat de heer Wilders hier volledig gelijk in heeft. Ik kan me niet voorstellen dat de regeringspartijen de Kamer dit debat volgende week zou onthouden. Heel stellend debat, ook over de vraag hoe nu met het regeerakkoord wordt omgegaan. Want ik begrijp inmiddels dat er gaat worden heronderhandeld. Mevrouw May. Ja, dank u wel, voorzitter. Alle reden om de staatssecretaris dit te laten uitwerken... en dan een debat te houden, dus geen steun voor een debat. Dank u wel. Eén steun. Meneer Seilstema. Ik constateer dat het regeerakkoord staat, zoals het de vorige week stond... en dat er geen aanleiding is voor ons als VVD om daar een debat over te voeren... want er is niks veranderd. Waarom dan een debat? Ja, voorzitter, als ik erop moet reageren... kijk, de lafheid van de VVD op dit thema kennen we onderhand wel. U gaat over de belangen van de Kamer... maar u gaat ook over de belangen van de oppositie. En ik hoop dat 30 leden debat dat staat er. Dat staat op de agenda. En ik doe een dringend beroep op u om ook in het belang van de oppositie... dat debat gewoon volgende week te plannen en daar vier minuten spreektijd voor te nemen. Meneer Zijlstra. De voorzitter bepaalt de agenda waar het gaat om het volgende dertig leden debat. En wij zullen keuzes van de voorzitter daarop geen enkele wijze... Uh, uh, in, uh, in aanvallen. Dus als de voorzitter dat doet, ook omdat ze een rol naar de oppositie heeft... geeft ze van ons geen last. Nou, dat was de opening van de VVD. Toch een debat, geen volwaardig debat, maar een dertig leden debat. Ja, en daar wordt natuurlijk pijnlijk duidelijk hoe groot de oneenigheid is. En voor beide hangt er veel van af. Voor de PvdA is het vooral een principe kwestie om de behandeling van illegale te verbeteren. En voor de VVD vooral een zaak van prestige... niet te veel toe te geven aan de PvdA. En dan denk ik, wat kan zo'n debat in de Kamer dan uiteindelijk opleveren? Ja, dit dus, uh, de oneenigheid. En ja, over de zaak zelf, hoe illegalen er straks aan toe zijn... hoe zij behandeld zullen worden, daar verwacht ik volgende week... zeker geen uh, uitsluitsel over. Maar wel zal duidelijk worden dat ook de oppositie... minstens zo verdeeld is als uh, de coalitiepartijen. Michiel Breedveld was dat. Dan gaan we naar Hoogkarspol in La Petina. Daar maken ze nog zelf kleding. En dat is bijzonder, want meestal wordt dit soort werk... uitbesteed aan lage landen als Bangladesh... Een probleem waar staatssecretaris Ploemen, minister Ploemen moet ik zeggen, iets aan wil doen. Er is een convenant gesloten dat uh, de omstandigheden in dat soort landen verbeteren. Uh, Jeroen de Jager, ja. daarom ben jij uh, op zoek gegaan naar een winkel hier in Nederland... waar ja. dus nog uh, kleding gemaakt wordt. Je zou zeggen, je kan niet op tegen die productie in de lage lonenlanden. Uh, maar toch hoorden we eerder van jou dat het vrij goed gaat daar. Hoe komt dat? Ja, absoluut. Ja, dat is heel vreemd, Lucella, dat, uh, dat het werkt hier. Uh, even hier de winkel binnenkomen... We willen toch een beetje radio maken ook. En dan zijn we bij mevrouw Leidekker. En uh, Lucella in de studio die vraagt zich af... Ja, hoe kan het dat deze bijvoorbeeld... dit is uw eigen merk, hè? topper... met uh, triple R erachter, ook wel topper. Um, uh, hoe kan het dat deze... Ja, hier in Nederland gemaakt toch verkopen? Omdat het rechtstreeks van onze eigen hand komt en dus geen tussenhandel zit. En dus inderdaad dan daardoor een leuke prijsklasse uitkomt. Want dit, uh, wat is het? Hoe noemen we dit? Een shirt. Een shirt ja. uh, kost 30 euro, heb ik begrepen. Wat zou dit in Bangladesh kosten? Um, of wat zou het als het uit Bangladesh was gekomen? Als het uh, rechtstreeks inderdaad uh, een hele korte lijn is... dan zou dat inderdaad minder kunnen kosten. Nou, ja, dat dan wel. Maar ja, ik denk het wel. Maar uiteindelijk zijn er ook veel bedrijven die in deze prijsklasse uitkomen... en gewoon normale prijzen uh, hanteren. Dit is de winkel. We lopen even naar achteren. Want hier in die winkel hangen ook allerlei andere producten... die niet zelfgemaakt zijn. Maar hierachter is het atelier uh, van uh, Melanie Hartog, de dochter van, uh, van Anneke Leidekker um, en, en van Anneke. Jullie zijn een tweevrouwensbedrijf in feite. Hè? En dan wordt hier eerst het materiaal. Wat ligt hier nu, Melanie? Uh, hier liggen 30 lagen voor grote de tafel. Een hele grote tafel uh, voor leggings. We zijn leggings aan het snijden. 30 lagen? Ja. ja. En er, die zijn al een beetje. Daar ligt papier al op. zeg maar. Hoe heet dat papier ook alweer? Niet zo. Nou, oké. Okay. En dan gaat u dat snijden. En dan gaan vervolgens al deze uh, gesneden stukken die gaan naar de naaisters? Dat klopt. Zij um, hebben thuiswerk, zeg maar. Zij mogen zelf hun tijd indelen en krijgen stuk per stuk betaald. En kunnen zij daar een beetje van leven? Absoluut. En jullie leven er ook van, alle twee? Ja, we zijn alle twee. dit is tot ons hoofdinkomen. Als je dan ziet, want uh, jullie zien dat er ook op het nieuws gebeuren... Uh, wat er in, in, in Bangladesh gebeurt, gebouwd, dat in een soort al die doden daar... Wat denk je dan, uh, Melanie? Ja, dat, uh, dat raakt me wel, inderdaad. Um, aan de ene kant uh, denk ik dan uh, dat wij productie doen in Nederland... dat dat uh, voor ons uh, een goed artikel is. Uh, eerlijke artikelen. Mm -hmm. um, maar ja, wij volgen het wel uh, wat er in Bangladesh uh, gebeurt. Dat vinden wij eigenlijk uh, heel naar dat er dat soort uh, omstandigheden zijn. En, uh, kunnen jullie, want we hebben net even die, die, die, die blousjes gezien... You, of die shirts, kun je concurreren uiteindelijk? Het is wel wat duurder, maar toch... Absoluut. Wij, uh, ja, ja, ja, met ons eigen ontwerpen en ons eigen dingen. Dus mensen zijn er wel van gecharmeerd. Ik verbaas me er dan over dat er niet veel meer van dit soort bedrijfjes zijn in Nederland. Ja, jammer genoeg niet. Dus uh, wij, op het moment zijn we er wel blij mee. We hebben natuurlijk wel een mooie positie op het moment. nou wil mee. minister Ploumen, die wil uh, allerlei afspraken gaan maken met, uh, met die lage lonenlanden. Ze kan net zo goed zeggen. Laten we die productie weer naar Nederland terughalen, als ik u zo hoor. Zeker, dat kan. Ik denk als mensen goed nadenken welke locaties ze kiezen. En inderdaad uh, dat dit mogelijk is, ja. ja en dan ja. U heeft uw handschoen al aangetrokken, want dit is een gevaarlijk apparaat. Absoluut. Dit is uh, wellicht een apparaat dat ze ook in Bangladesh uh, gebruiken om al die stoffen te snijden. Nou, ik zou zeggen aan de gang. En dan komen wij over een uur weer terug. En dan zijn we wel bij de naaister, hier iets verderop die hier werkt. Jeroen de Jager. Dan gaan we naar Dennis Mooi met de verkeersinformatie. Het is een hele drukke spits nog steeds. Er staat zo'n 350 kilometer file. Het is vooral druk rondom Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Dat komt door ongelukken en door regen. Zojuist is er een ongeluk gebeurd bij Venlo op de A67 richting Eindhoven. Tussen het Zaarde Zaardenheiken en Helden staat 5 kilometer... en is de rechter rijstrook dicht. Een droom in roze, dat is het idee. In Berlijn is vandaag het Barbie Dream House geopend. Het is een levensgroot poppenhuis van de beroemdste aankleedpop ter wereld, 2500 vierkante meter. Alleen niet iedereen zit op deze ideale wereld te wachten. Yeah. In de lift naar het penthouse is Barbie zelf al flink opgevonden. Ze heet ons welkom in haar huis. En bij de opening staan ook al een paar kinderen voor de deur. Met moeders natuurlijk. Ik heb je daarvan verteld. Die hebben een plakkaat gezien op Oostkruid. En had ze gezegd: Oh mama, kom maar, komt Barbie hier? En gesagt, gezegd: Ja, hier wordt een huis ja, Er hing een grote poster naast het station. En ze zei: keer, Daar wil ik heen. Komt Barbie echt naar Berlijn? Ja, Barbie komt echt. Nou, nu zijn we dan meteen de eerste ochtend. Ik vraag me af of ik een zonnebril op heb of een roze filter. Maar nee, Nee, het is hier gewoon roze omdat alles roze is. De meubels zijn roze, de badkamer is roze, het hemelbed is roze. Je kan zelf cupcakes bakken, althans op een computerscherm. Ik heb muffin gemaakt met zoutaten. Meisje met natuurlijk een roze strik in het haar, die combineert op het scherm de ideale ingrediënten en de kleur. Wat is het zo schön aan Babi? Wat is het schön aan dit huis? Die farbe. Wat die farbe is? Pink. En heeft jouw Barbie thuis ook een droomhuis? Had het in de Barbie's ook een traumhuis? Barbie Dreamhouse of Engels. Oh, sorry, dat heet Dreamhouse. Barbie spreekt Engels. Als je verder loopt, is er nog een inloopklerenkast met honderden outfits... een opmaaktafel om zelf uit te proberen, nog veel meer... en aan het eind natuurlijk een winkel. De entree voor het huis kost 15 euro... Maar daarna kost een stickerboekje nog maar 3 euro en een t-shirt 12 euro. Meer plastic! Meer blond! We brauchen meer blond! Meer ja. wijn! Ja. Ja. Ja. Maar Berlijn zou Berlijn niet zijn als er buiten niet gedemonstreerd werd. Een groepje dames en als dame verklede heren roept om meer blond, minder vet en meer seks. Maar ze bedoelen het natuurlijk ironisch. Doreen Siebanek. is voorzitter van de vakbond van leraren hier in Berlijn. Wat hebben ze ging, Barbie? We staan hier voor veelvuldigheid, voor een bonte wereld. Barbie is een eenzijdig voorbeeld. Op onze scholen hebben we zoveel verschillende mensen. De wereld heeft ook veel meer kleuren dan blond haar en roze kleren. Maar het is toch speelgoed of kan het echt kwaad, denkt u? Slank, schoon, geschminkt, klamotten, hoge schoenen, dat kan het niet zijn. Ja, want kinderen kijken heel erg naar voorbeelden. En dit voorbeeld van blond, slank en veel make-up, dat is eenzijdig. Kinderen moeten vrij zijn om zelf te kiezen. Maar dat je als Barbie fan per se anorexia krijgt, dat wordt door verschillende moeders zichtbaar gelogenstraft. Toch maar even aan een, pardon, Barbie fan vragen. Heeft u als kind erg geleden onder dat rolmodel? Ja, maar het is voor mij niet zo so, dat mijn ouders gezegd hebben: "Je moet met spelen, damit doe je dich in deine vrouwenrolle infügst." ik denk, ik ben. En in Een de vrouw op woord. Er wordt altijd gedaan alsof mensen gedwongen worden tot een bepaald rolmodel. Ik had een trein, ik had auto's vroeger en ik had Barbie poppen. En je kijkt gewoon wat je zelf het mooiste vindt. Ik ben in ieder geval een, een moderne, zelfbewuste vrouw geworden. Juist dankzij Barbie. Een verslag hoorde u van correspondent Wouter Meijer. Het NOS Radio 1 Journaal. I've been down so low, people love me and they know. They something is wrong, like I don't belong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 Wonderful World, James Morrison. De Europese scheepsbouw zit in een diepe crisis en toch doen Nederlandse werven het nog best goed. Volgens scheepsbouw Nederland komt dat omdat ze zich gespecialiseerd hebben in technisch ingewikkelde schepen. Zoals bij scheepswerven Barkmeijer, dat ligt in het Friese Strobos. Daar maken ze drie schepen voor het loodswezen. Is dit nu de achterkant van het schip waar we op staan? Ja, we staan hier nu op het achterdek van het loodsvaartuig. Ja, hier op deze plek worden straks de Davids neergezet voor de jollen, waarmee de loods straks overboord wordt gezet. En het zijn de Davids voor de jollen, dan moet je. Ja. Dat, zijn, dat, zijn kranen. dat zijn kranen die dus hier op de zijde, aan de zijde van het schip staan, waarmee dus de Jol, een klein schip, overboord wordt gezet met de loods daarin. Met zijn en die de gaat dan weer naar dat schip wat dan weer beloods moet worden om ja. de haven binnen te kunnen ja. komen. Dus dit is eigenlijk de kern van het schip. Dit is de belangrijkste plek. Ja, dit is ook in het ontwerp van het schip is ook gekozen dat dit zeg maar, een, een, een, een, een positie in het schip is die weinig beweegt relatief ten opzichte van de rest. En, uh, nou, er worden ongeveer per david, per kraan, 20.000 bewegingen per jaar verwacht. Dus dat dus dus moet ook... een hele goede kraan zijn? Ja, die is echt, daar hebben we heel veel tijd aan besteed, om, samen met de leverancier, om daar een, een heel mooie kraan voor te bouwen. Maar ook het loodswezen zelf, onze opdrachtgever, heeft er ook veel inspraak in gehad. Er wordt nog flink gelast, want waar is uw, uw medewerker daar? die ja, helemaal in het hoekje zit, hij timmert af en toe wat. Ja, hij is een, een luikje aan het lassen. En uh, dat is dan toegang naar uh, het anti systeem om dit schip extra stabiliteit te geven, zit er dus een anti systeem die dus zeg maar de bewegingen van het schip dempt. Je zou zeggen, zo'n zo schip hoeft alleen maar een loods eventjes naar de wal te brengen... of naar het schip te brengen. Maar u zegt, dit is eigenlijk meer een soort controlekamer... Ja. Voor al die loodsen in dat ja. gebied in Rotterdam waar ja. die duizenden schepen per jaar langs gaan. Dus dit, dit ja. schip moet ook wat extra's hebben. Ja, tuurlijk. Het heeft ook een, de brug is een soort verkeerstoren van een vliegveld. Daar kun je het mee vergelijken. Alle schepen die in en uitgaand zijn, die worden gepland vanaf, dit, vanaf deze brug. Ja? En dus dat, plus dat het schip dus een heel rustig zeegangsgedrag is, kan hij dus ook lang op zee blijven. Ja? Dus het, de loodsdienst kan dus langer doorgaan met hogere golven en een hogere windkracht dan de vorige schepen. Dus dat is het enorme stap voorwaarts die ze maken bij het loodswezen met het in bedrijf stellen van deze schepen. Ja. Nu gaat het niet zo goed met de scheepsbouw in de wereld. Als we kijken naar de werven in Spanje, de werven in Duitsland die gewoon geen werk meer hebben. Zware concurrentie uit Azië en toch springt Nederland er zo goed uit. Komt dat omdat jullie dit soort schepen maken die zo ingewikkeld zijn en zo technisch hoogwaardig zijn? Ja, ik denk dat de, de, deze schepen zijn wel een ultiem voorbeeld zijn wat, uh, wat onze potentie in Nederland is. Innovatie en uh, gewoon complexiteit. Dat is toch wel heel belangrijk voor de Nederlandse scheepsbouw om dat aan te pakken. Hoe ziet u de toekomst? En dan kunnen wij nu al zeggen dat het uh, redelijk gaat met de scheepsbouw. Het is natuurlijk ook een sector... Je, nou, hoe lang duurt het om dit schip te bouwen? 24 maanden? Ja, 22 tot 24 maanden zijn we ermee bezig. Ja. Ja, dus dan heb je wel werk voor twee jaar, ja. maar er moet over twee jaar ook weer werk zijn. We, moet, ja, we moeten aansluiting houden. Hè. De continuïteit van een werf is natuurlijk heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook altijd het spannende van zo'n werf. Want het is eh, alles of niks. Hè. Als, je, als je niks hebt, heb je geen werk. En anders, als je de opdracht scoort, dan kun je zomaar twee jaar werk hebben. In, de, in deze markt, en dan met name in de offshore, zie ik wel mogelijkheden. En niet alleen voor ons, maar ook voor andere werven in Nederland directeur veraard in een gesprek met Peter van der Meerschout. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. David Beckham, 20 jaar profvoetbal, miljoenen euro's... honderden wedstrijden, tientallen kapsels. Hij stopt als proef. David Beckham, oh goodness me! Ik ben heel gelukkig in mijn carrière... om at some of de grootste clubs in the wereld te met Manchester United, Real Madrid en uh, natuurlijk AC Milan. Um, the nieuwe fragrance bij David Beckham. Dat zei hij vorig jaar. Toch vindt hij het nu het moment. Hij speelt in Parijs, Paris Saint-Germain, maar hij stopt ermee. Keeper Raymond van der Gouw heeft zes jaar met Beckham gespeeld... bij Manchester United, de club waar Beckham groot werd. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Logisch moment vindt u dat hij er nu mee stopt? Het uh, logisch moment uh, weet ik niet. Ik, kan niet uh, uh, ik weet niet hoe hij zich voelt... Alleen uh, als je kijkt van uh, stoppen met een kampioenschap, dan denk ik van ja, uh, op zich wel uh, heel goed, ja. Ja, want u kwam met hem in de ploeg in 1996 volgens mij. Ja, dat was... was. u toen direct onder de indruk van zijn kwaliteiten? Hij zat daar toen een jaar of drie inmiddels. Um, nou, ik was niet uh, gelijk onder de indruk. Uh, het, het was wel duidelijk dat hij een fantastische trap had. En ik kan me nog herinneren, het was uh, voor mij de eerste competitiewedstrijd van Manchester United... Ik zat op de bank en uh, ja, David Beckham scoorde een doelpunt vanaf de middellijn. En uh, nou, vanaf dat moment is hij eigenlijk uh, ja, een reizende stad geworden. Ja, en dat was vooral vanwege die traptechniek. Ik weet niet, misschien maak ik me er niet populair mee, maar voor de rest had ik af en toe het idee dat hij een beetje overschat was voor, voor de rest van zijn kwaliteiten. Nou, um, ja, David had wel uh, meerdere kwaliteiten. Alleen, uh, hij had ook een uh, uh, gedeelte in zijn, uh, in zijn spel wat, wat minder ontwikkeld was. En wat was maar, uh, dat? Ja. Wat, waar, waar zat zijn zwakke plek als voetballer? Ja, Waardoor als het er niet de... altijd uitkwam? Uh, uh, nou, als je kijkt, uh, dat je, als je zo'n sterke rechterbeen hebt... dan is zijn linkerbeen meestal wat minder. En zijn uh, kopkwaliteiten waren uh, ook niet super. Maar dat had hij ook niet nodig. En, en was hij niet af en toe ook heel erg afgeleid... doordat hij zo'n zo wereldster werd? Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat de manager Alex en op een gegeven moment wel had zo van... Uh, het leven buiten het veld begon toch wel... Um, ja, werd van zo'n betekenis dat hij uh, toch wel het idee had dat het ten koste ging van het voetballen. Mm -hmm. En toen? En uh, Ja, op een gegeven moment... Uh, Um, is David weggegaan? En ik geloof dat het ook een van de redenen is geweest dat uh, de manager het niet zo leuk vond dat er zoveel aandacht werd besteed uh, uh, op datgene wat buiten het veld gebeurt. En zijn haar, zijn vrouw, de reclames, dat soort dingen? Ja, ja, ja, ja heeft er allemaal uh, mee te maken gehad. Uh, Focusham was een uh, trainer die, die vond. Uh, ja, je moet je volledig focussen op het uh, voetbal. En uh, daar hoort. Uh, Datgene wat David deed, niet uh, 100% bij. En wat is hij voor een persoon? Hoe was het om met hem om te gaan? Hoe heeft u hem ervaren? Ja, David is een uh, hele leuke jongen om mee om te gaan. Hij was een goede voetballer, uh, fijne collega, uh, ja iemand die je ondersteunde. Uh, ja die je graag als vriend zou hebben. En is het ook een vriend geworden? Uh, we zijn goede collega's, uh, vrienden, ja, vrienden is, is een heel groot woord, uh, ja. Uh, ja, staat er dichtbij, maar dat we bij elkaar over de vloer kwamen, dat ook weer niet. Nee, en sociaal, um, want die kant is misschien niet helemaal van hem altijd even belicht, hij, hij heeft ook heel veel sociaal werk gedaan hè, voor Unicef, goede doelen, uh, los van de mode, de kapsels en de grote contracten. Ja, ja, ja, ja, dat klopt, dat klopt. Uh, nou ja, dat is ook betekenend uh, dat hij ook gewoon een, een grote ster is. En dat blijkt ook wel uh, uit alles. Goed, nou wij uh, zullen hem vast niet uit het oog verliezen, heb ik zo het idee. Raymond ja. van der Gouw, dank voor uh, deze herinneringen aan uh, de voetballer David Beckham en alles wat ermee samenhing. Ja. Goedemiddag. Dag. Dag. dag. Goedemiddag, dag. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 U krijgt het NOS-journaal NOS journaal van half zes, Mark Visser. Tegen de man die vorig jaar zomer een vrouw doodstak in een basisschool in Rotterdam... is 20 jaar cel geëist. slachtoffer was een vriendin van zijn ex. De man zou bij de school ruzie hebben gekregen met zijn ex... waarbij haar vriendin tussen beiden kwam en dodelijk werd geraakt. Het OM eist 20 jaar omdat er sprake zou zijn van voorbedachte raden. De man had de vrouwen eerder al met de dood bedreigd. De nog levende dader van de bomaanslag in Boston heeft een boodschap achtergelaten op de binnenwand van de boot waarin hij zich verschool voor de politie. Daarin staat dat de aanslag een vergelding was voor de Amerikaanse operaties in islamitische landen. Dat er in Boston onschuldige burgers zijn omgekomen vergelijkt hij met het feit dat er in de oorlogen van de VS onschuldige moslims omkomen.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 De luchthaven Zaventum en de regering van België noemen de voortdurende staking op Zaventum onaanvaardbaar en hebben maatregelen genomen. Zo mogen werkweigeraars van de bagageafhandelaar niet meer in beveiligde zones komen. De bonden en het bedrijf Swissport, dat de bagage afhandelt, sloten gisteren een akkoord, maar een deel van het personeel weigert nog steeds om aan het werk te gaan. Staatssecretaris Dijksma moet het toezicht op het gebruik van dieren in amusementsprogramma's verscherpen, vindt de Partij voor de Dieren. Aanleiding is het nieuwe programma Killer Karaoke van RTL. Volgens de Partij voor de Dieren krijgen dieren daarin met te veel stress te maken. En de benzine in Nederland is de duurste van Europa, blijkt uit onderzoek van de Duitse autoclub ADAC. In België kost een liter benzine 14 cent minder dan in Nederland. De Duitse benzine is zelfs 23 cent goedkoper. Brandstofprijzen in Nederland zijn hoger dan in de rest van Europa door de hoge accijnzen. Dat was het nieuwsoverzicht. Daar krijgt u van Marco Verhoef? Ja, het zal niemand ontgaan zijn dat het behoorlijk heeft geregend op de meeste plaatsen. En daar waar het lang droog gebleven is vandaag, daar vallen nu de stevigste buien. Met in het noorden en oosten ook kans op onweer. En er kan in korte tijd even flink wat water vallen. Het wordt pas in de loop van de avond en nacht op de meeste plaatsen droog. Het noordoosten van het land houdt te maken met bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Minimum temperaturen zo rond de 7 of 8 graden. Dan nou klaart het later in de nacht ook af en toe wat op. Zou het wat nevelig kunnen worden. En morgen is er ruimte voor een klein beetje zon. Valt nog wel een enkele. De buienkans is het grootst in het zuidoosten van het land. Temperatuur rond de 15 graden, matige noordwestenwind daarbij. En dan het pinksterweekeinde. Het is wisselvallig met de grootste neerslagkans op zaterdagochtend. Dan kan het behoorlijk nat zijn. Zaterdagmiddag wordt het langzaam droog. Gaat de zon af en toe schijnen. Zondag een redelijke dag. En maandag hebben we weer te maken met stevige buien. Hoe is het ondertussen op de weg? Dennis, mooi. Nou, vanwege dat uh, weer is het een ontzettend drukke avondspits uh, geworden. Er staat nu 450 kilometer file verdeeld over 95 plekken. Vooral uh, veel geduld hebben rondom Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Zo staat er op de A9 tussen Diemen en Alkmaar. 16 kilometer tussen de afritten Gasperplas en Bad Oevedorp. En op de A12, of de A10, moet ik zeggen. 12 kilometer vanaf uh, de afris van Volendam op de A10 Noord tot aan de Rij. Door de Zeeburgertunnel is dat komt door een ongelukje eerder vanmiddag. A20 Gouda, Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het knooppunt de 5 Vijf kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 9. Andere kant op staat ook 9 kilometer tussen Soesterberg en het knooppunt Rijnzweerd. Linker rijstrook is bij Den Dolder dicht vanwege water op de weg. En er is een ongeluk gebeurd op de A67 bij Venlo. In de richting van Eindhoven staat tussen knooppunt Heek en Helden 6 kilometer. Maar hier is de weg weer vrij.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 Mazaar. Verandert kennis in kansen. Kijk op mazaar.nl. Ruim zes minuten over half zes. Het was droog bij de finish... maar de rest van de twaalfde etappe was echt een ramp voor de renners van de Giro. Het regende, het regende en het regende Joris van den Berg. Ja, het regent de hele Giro eigenlijk al, vandaag ook weer. Kopgroep van vijf man, met daarbij de Nederlander Maurits Lammertink. Dat deed hij aardig, de hele dag in de aanval gereden. Ze werden vlak voor de finish gepakt. Ze gingen ook nog even, vier van die vijf gingen onderuit. Alleen de Belg, Bert de Bakker, bleef overeind. Het was weer zo'n dag dat er heel veel gevallen werd. Nu die hele kopgroep die zwiepte uit een bocht. En de luisteraar hoor en zie ik al denken van, ja, regen, valpartijen. Wiggins, hij verloor. 3,5 minuut vandaag Bradley Wiggins, want hij verloor het contact in die regen... omdat het toch wel weer een beetje risicovol werd allemaal. En het peloton wilde gaan sprinten, dus het tempo ging omhoog... en het gat naar Wiggins werd steeds groter. En als er gesprint wordt, dan wint... Mark Cavendish, heel mooi, zijn ploeg deed het weer prima. Hij ging echt hard voor de rest uit op de manier waarop hij het zo goed kan. Achter hem werd Bohani tweede. Al wacht ik nog even af wat er gebeurt met een eventueel protest van Viviani... want daarmee ging die Fransman een beetje in de clinch. En op de derde plaats een Sloveen van de Argonne... Hoshimano Mesgec. En hoe ging het met Robert Geesink? Die mikte op een goede, goede klassement, goed klassement deze Giro. Nou, hij is laatst van 3 naar 5 gezakt. En hij stijgt vandaag van 5 naar 4. Door de volgende off-day van Bradley Wiggins. Die nu echt definitief de Giro kan gaan vergeten. Als ik hem vandaag zo bekeken heb, vraag ik me af wanneer Wiggins de Giro gaat verlaten. En een roze trui? Blijft gewoon om de schouders van Nibali. Een sprint dus in de Giro. Gewonnen door Cavendish. Dankjewel, Joris van den Berg. Koffieshophouders in Maastricht laten tegen de regels in weer buitenlanders toe. En dat heeft zo zijn gevolgen. Dat zegt Onno Hoest, de onnohoes de VVD-burgemeester van Maastricht. Dat heeft geleid tot een massale instroom van met name eh, mensen uit Balloni en Noord-Frankrijk. Eh, en dat betekent dat de situatie op straat ja, nu is. Sommige weken en het delen van de binnenstad onbeheersbaar is geworden. Verslaggever Theo Verbrugge ging vanmiddag naar binnenstadbewoners die last hebben van deze drugsdealers. Wil je een kopje koffie, zegt uh, Maria Essers in uh, Café De post Wagel, midden in het centrum van uh, Maastricht... Koffie in een echte koffieshop? En geen koffie verkeerd, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, hier voor alle duidelijkheid, hier wordt geen wiet verkocht. Dit is een gewoon eetcafé. Uh, Vandaag zegt burgemeester Hoes... er komt meer politie op straat om die dealers aan te pakken. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ik dacht van, uh, oh, uh, meer politie om de dealers aan te pakken. Maar um, dat is een jaar geleden ook al gezegd. En dan gaat dat voor een tijdje weer even goed. Dat gaat maar voor een paar weken. En dan houdt het weer op en dan zijn we weer terug naar af. Ik ga even ook naar de eigenaresse. Peggy hier ja. van het, uh, het eetcafé. Merken jullie dat, overlast van drugsdealers hier op straat? Ja, het is verschrikkelijk. Het wordt een beetje Amerika, uh, uh, het Amerika. Achtervolgingen, moordpogingen. Nee, het is niet meer leuk. Maar meent u dat nou echt, wat u nou zegt? Ja, dat ja, meen en, ik echt. En kunt u er ook een voorbeeld van voor geven hoe u dat zelf gezien heeft? Ik ben er wakker van geworden. Marco is gaan kijken, mijn vriend... Er werd dus op de straat werd, uh, ja, echt een moordpoging gedaan. Er waren groepjes onderin uh, die hadden ruzie. En, uh... Er kwam iemand met de auto aanrijden en die draait hier een rondje. En die rijdt gewoon op iemand wat op de stoep loopt in. Aan, je hoort het geschreeuw. Het zijn echte territoriumgevechten. En men probeert de concurrent op een, ja, op een heftige manier uit te schakelen. Zoals klemrijden, met messen zwaaien, met pistool trekken. Gewoon laten zien. Heel intimiderend gedrag. En dat is gisteravond ook in de wijk gebeurd. Op een afgelegen plek, of een afgelegen plek waar in ieder geval een doorstroming is van automobilisten richting België. En, en dan weet u ook eigenlijk wel zeker dat het om drugsdealers gaat? Ja, absoluut. Absoluut. Geen twijfel mogelijk. Uh, vroeger was er nog op zijn mens op een of andere manier georganiseerd in die koffieshop. Ja, op, een, uh, op een manier, daar kunnen we over discussiëren. Maar in ieder geval zat er enig beleid in. En nu is het gewoon wat op straat gebeurt, is gewoon levensgevaarlijk op dit moment. Maar eigenlijk krijgen jullie het nu dan toch naar je zin. Want uh, de coffeeshops die verkopen weer aan buitenlanders op het moment. En uh, hoes gaat de drugsdealers met extra agenten aanpakken. zou ik zeggen, nou, lijkt me fijn voor de bewoners. Dat zou misschien de ideale oplossing zijn. Maar wat ik begrijp, zit hij nog achter de coffeeshops aan. Hij wil dat ze niet verkopen aan buitenlanders, dat klopt. Het zijn niet de mensen, het zijn niet de buitenlanders die het probleem zijn. Het zijn, ja, goed, ik wil het even niet bij naam noemen... maar de problemen, dat is wat op straat rond. Dat zijn de dealers. Ja. ja. Nou, ik denk, als de coffeeshops gewoon open blijven dat de rust wederkeert. Als ik het zo samenvat hier, wat ik beluister, zegt hij, nou prima, meer politie op straat, maar voor hoe lang duurt het? En laat die koffieshops dan nou maar gewoon aan buitenlanders verkopen, want ook dan hebben we minder dealers op straat. Uh, de koffieshophouders en de burgemeester staan over elkaar. De politieke partijen staan tegenover elkaar. En wij als onschuldige burgers worden heen en weer gepingpongd. Wij hebben er gewoon genoeg van, van dit spel. Zullen we dan maar aan de echte koffie in een ja. gewoon café gaan beginnen. Oké, okay, laten we daarop toosten dan maar. Inwoners van Maastricht, Theo Verbrugge was met ze aan het toosten. Vanavond dan is in Malmö de tweede halve finale van het Songfestival. De Nederlandse deelnemster Anouk die rust nu uit, tot zaterdag als de finale is. Maar een andere Nederlander moet vanavond wel vol aan de bak. Martijn van der Zanden zocht hem op en die Nederlander is Sietse bakker. jury. Hij is de tweede man van het Songfestival. I just had a sneak peek Als het allerlaatste nummer is geweest vanavond. This Begint voor hem in een container backstage. Het werk pas echt. Ja, hier zit ik uh, tijdens live uitzendingen. Hier komen de resultaten binnen. Dus dit is toch een beetje het, uh, het hart van de hele operatie, althans wat competitie betreft. Ik zie je wat beeldschermen staan en uh, nou ja, computers uiteraard. En vanuit uh, nou ja, alle landen waar gestemd mag worden, daar krijg jij de stemmen hier binnen. Ja, die komen hier binnen. Dus in elk land uh, hebben we de vakjury en de kijkers thuis. Die kunnen per telefoon of per sms stemmen. Uh, allebei een gewicht van 50%. Dat wordt hier bij elkaar gebracht. En dan kom je met uh, een puntentelling uiteindelijk. Nou. Dus jij ziet eigenlijk als eerste ja, hoe het ervoor staat. Nou, wel als één van de eerste, inderdaad. Zit er ook een notaris bij, bijvoorbeeld? De notaris is hier ook aanwezig. Die houdt goed in de gaten of alles volgens de regels uh, verloopt. Uh, en waarschuwt ons als dat niet zo is. Uh, maar gelukkig is hij uh, elk jaar heel stil. Afgelopen dinsdag was natuurlijk de halve finale waar Anouk in stond. Ik weet dat je het niet kunt zeggen, maar ik ga het toch vragen. Maar jij weet dus eigenlijk al op welke plek Anouk geëindigd is in die halve finale. Ja, dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Dat bewaren we keurig netjes voor na de finale, zodat die finale ontzettend spannend is. Ben je dan ook verantwoordelijk ervoor dat wij pas als laatste werden genoemd? dinsdag? Nou, niet eindverantwoordelijk, maar mijn Noorse collega die de tv-show coördineert... Uh, die overlegde dat natuurlijk wel even met mij. En uh, uh, toen hadden we zoiets van, ja, Nederland heeft nu acht jaar gewacht. Dan kunnen die drie minuten er ook nog wel bij. Het was wel heel spannend, hoor. Het was ongelooflijk spannend, maar het leidt wel tot een ontzettend mooie show. Ik weet zeker dat heel Nederland op het puntje van zijn stoel heeft gezeten. De Nederlandse! En wie weet wordt het uh, zaterdag wel net zo spannend als uh, afgelopen dinsdag. Ja, maar goed, dan, dan zie je natuurlijk wel de puntentelling een beetje lopen. Hè. Dan is het natuurlijk uh, ook wel spannend, maar dan zie je al wel wie er aan kop gaat in ieder geval. Ja, klopt. Het komt hier allemaal iets eerder binnen, dus we hebben een beetje voorsprong. Um, maar voor ons is dat ook heel spannend natuurlijk. Uh, niet alleen omdat je uiteindelijk een mooie tv-show wil maken... maar ook omdat het voor ons allemaal bepaalt waar we het komende jaar gaan werken. Want volgend jaar moet er weer een festival zijn. Dus uh, of mijn vliegtuig uh, naar uh, Georgië gaat of naar IJsland of uh, naar Nederland of uh, naar Rusland... of een van die andere landen die uh, zaterdag in de finale staat, ik weet het nog niet. Tot zover het Eurovisie Songfestival. De verkeersinformatie, Dennis Mooij. Nou, We zijn uh, de 100 uh, gepasseerd. Uh, 104 files staan er nu. Als je ze allemaal gaat optellen, kom je op 485 kilometer. Door het regenachtige weer is het vooral uh, druk rondom Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Maar er staan ook uh, files met dubbele cijfers in uh, Brabant. Op uh, de A9 richting Alkmaar staat de langste file nu. Tussen de afrit Plas bij Amsterdam en het knooppunt in Batuverdorp, 16 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam zojuist. Tot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Gouda en het plein staat 13 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. En op de A58 in Brabant vanuit Breda naar Bergen op Zoom... staat tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage 6 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 journaal.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 Radio 1-journaal, Politieke Zaken. Nederland is geen belastingparadijs. We hebben wel een uh, aantrekkelijk systeem van belastingverdragen. Maar wat ik jammer vind, is als uh, het eigen nest wordt beveld. De Politieke Zaken bespreek ik vandaag met Dennis de Jong, SP-Europarlementariër. Goedemiddag. Viermiddag. Volgende week staat de hervorming van de Belastingencentraal in Brussel. Het Europees Parlement debatteert daarover dinsdag. Woensdag dan zijn de regeringsleiders bijeen voor een belastingtop. Nu zei Wekers net, uh, Nederland is geen belastingparadijs. Het, het gaat over dat soort zaken komende week. Ja, en dat soort opmerkingen zijn heel flauw, want dan hangt het weer af van definities. Maar het feit is gewoon dat Nederland er hard aan mee werkt dat uh, grote multinationale bedrijven zo'n 2%, 4% uh, winstbelasting betalen. En dan vind ik het toch wel een soort belastingparadijs. Ja, want volgens de Europese Commissie valt er in totaal in Europa duizend uh, miljard euro te winnen door belastinghervormingen door te voeren. Hoe, hoe komt men aan dat getal? Ja, men heeft dat berekend. 200 miljard is belastingontduiking. Dat is echt illegaal, dus daar heb je harde cijfers voor. Bij belastingontwijking, dat is dan 800 miljard per jaar... dus dat is gigantische bedragen, is het moeilijker te berekenen. Maar wat je moet doen, is je moet kijken naar totaalcijfers van multinationals. En daaruit kun je afleiden van uiteindelijk... en dan moet je goed diep induiken van hoeveel belasting... heeft zo'n bedrijf nou eigenlijk betaald. En dat zet je dan af tegen wat een bijvoorbeeld... een een klein bedrijf betaalt, die betaalt zo'n 20, 25 procent belasting over de winst. Nou, grote bedrijven blijven daar ver en ver onder. En het verschil, dat bereken je dan. En, en dat wordt onder meer Nederland verweten dat het zo is. Omdat je hier vrij eenvoudig een brievenbusfirma op kan uh, uh, tuigen. Ja, we hebben een hele industrie in Nederland met uh, heel erg veel brievenbusbedrijven. Dat gaat echt om duizenden en duizenden. En dat komt omdat Nederland heel veel belastingverdragen gesloten heeft binnen de Europese Unie. Maar ook met derde landen en ook met landen dat je zegt... nou, als ik uh, kijk dat daar eigenlijk nauwelijks of geen belasting betaald wordt, is het dan handig dat ik daar zo'n verdrag mee heb en ook dat ik van tevoren geen voorheffing meer heb... en dat daardoor zo'n bedrijf eigenlijk heel weinig kan betalen. Ja, het levert wel uh, hier en daar wat werkgelegenheid op. Uh, het is denk ik een systeem waar nou, in ieder geval niet alle partijen in Nederland vanaf willen. Diederik Samsom heeft daar wel een beetje op gehind voor de toekomst. Uh, ziet u het gebeuren dat in Europa alle landen van de Europese Unie... een soort uniform belastingstelsel krijgen met gelijke tarieven? Nou, dat, dat is uh, echt uh, niet heel waarschijnlijk. Een brug omdat belastingen is, is gewoon van de Nationale Staat. Maar wat je wel zou kunnen doen, en, en daar praten we ook over. En daar gaan we volgende week, denk ik, zeker in het Europees parlement ook met meerderheid over besluiten. Uh, dat de bedrijven in Europa, hè, de grote bedrijven, dat die minimaal uh, 20, 25 procent winstbelasting betalen. Dat zou je kunnen afspreken met elkaar. En uh, daar wil het Europees Parlement in ieder geval wel aan. Want als je dat niet doet dan krijg je wat nu gebeurt, een soort red race naar beneden. Ieder land wil gunstiger zijn dan het andere om bedrijven er te laten vestigen. En we zitten nu met sommige landen die helemaal geen, geen winstbelastingen hebben of heel weinig. En uh, ja, Nederland heeft dus dat dubbele regime. Voor kleine bedrijven zijn we keihard en voor de grote bedrijven zijn we soft als boter. En loop je dan de kans uh, als Europese Unie dat die grote bedrijven naar, naar bijvoorbeeld Zwitserland gaan, een land dat dan niet in de Europese Unie zit? Ja, nou, Zwitserland er, eh, hebben we voldoende contacten mee. Hè, ook met verdragen, maar ook met het feit dat ze eigenlijk aanleunen tegen de Europese Unie, al zitten ze er niet echt in. Maar je moet het ook op wereldschaal bekijken. De G8, hè, de grote acht landen, eh, economische landen in de wereld. Die gaan er ook binnenkort over praten. De Verenigde Staten zitten er keihard achteraan. Die, die zijn eh, het ook spuugzat dat ook de Amerikaanse bedrijven geen belasting betalen. Dus uiteindelijk is het een wereldprobleem wat je ook op wereldniveau moet oplossen. Maar als je binnen Europa in ieder geval kan voorkomen... dat wat er nu gebeurt, dat bedrijven uit Portugal en andere zwakke Europese landen naar Nederland trekken en dan nog minder belasting gaan betalen... in die landen die het zo hard nodig hebben... dan denk ik, dan zijn we in ieder geval een stapje verder. Ja, en kan het parlement de, de regeringsleiders daartoe dwingen? Nee hè? Nee, we kunnen niet dwingen. We moeten het hebben. Op sommige onderdelen gaat het wel om uh, maatregelen die, die verbindend zijn. Denk aan de interne markt. Hè. Op dat gebied kun je zeggen, is er eerlijke concurrentie in Europa? Daar, daar kun je wat meer doen. Maar uiteindelijk, belastingen is een zaak van de lidstaten. En zij moeten zelf afspreken dat ze hier iets aan willen doen. De ministers van Financiën hebben er deze week trouwens conclusies over aangenomen... die zwaar te lust zijn. Ik vind minister Dijsselbloem uh, heeft het dat betreft ook veel laten lopen... Want die willen alleen maar heel algemeen een beetje aanbevelingen doen. En die pakken absoluut niet door. Goed, volgende week, wat dat betreft, dus ook uh, belooft het niet veel. We wachten dat uiteraard af hoe dat uh, volgende week gaat. Eerst in het Europees Parlement, later de regeringsleiders bij elkaar. Dennis de Jong van de SP, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Eva hey, de Jong. Kijk eerst naar Twitter, want David Beckham is op dit moment trending topic. Op Twitter niet vreemd natuurlijk als je zo'n 20 jaar profvoetballer bent geweest. In diverse commentaren wordt hij de beste voetballer aller tijden genoemd. Een aantal twitteraars merkt op dat hij nu eindelijk meer tijd heeft... voor zijn carrière als ondergroepmodel en voor zijn gezin natuurlijk. CNN heeft een interview met Natasha Campus. Aanleiding is de ontvoeringszaak in Cleveland... waar drie vrouwen bijna tien jaar vastgehouden werden. De Oostenrijkse Campus werd in 2006 bevrijd na acht jaar... Zij was op tienjarige leeftijd ontvoerd. Dus als iemand kan bevatten hoe de vrouwen in Cleveland zich nu voelen, is zij het. De interviewer van CNN vraagt hoe Campus eroverheen is gekomen en hoe de drie vrouwen met hun verleden zouden moeten omgaan. Also, man, man leeft daarmee. You live with it. You live with it in your head your whole life. You have to try to see the positive and look forward to the future and to bury the hate you feel for the person who did this to you. Jacqueline Bosch vertelt hier dat de vrouwen hoe dan ook met het verleden in het reinen moeten komen. Ze moeten het positieve uit het leven halen en zich richten op de toekomst. Ook moeten ze volgens haar de haat voor hun ontvoerders onderdrukken. Omroep Gelderland ging kijken hoe het gaat met de leerlingen van het ROC Rijn IJssel in Arnhem die gisteren zwaar gewond raakten bij een val van zo'n vier meter. Drie leerlingen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vier leerlingen die ook gewond raakten, maken het inmiddels beter. De leerlingen behoorden tot een groep die op een militair terrein in Arnhem door nog onbekende oorzaak van een dak vielen. Bestuursvoorzitter Geerdink van het ROC Rijn IJssel sprak gisteren op een informatieavond met een aantal ouders. Dat vertelt u bij Omroep Gelderland. Ik heb daar eigenlijk van alles gezien, boosheid, onbegrip, eh, verdwazing, eh, eigenlijk allemaal hele begrijpelijke reacties. We hebben voor zover dat kon eh, vragen beantwoord, maar toch is er eh, nog veel over de feitelijke toedracht onduidelijk. De mois doet daar een onderzoek en dat zullen we echt moeten afwachten. Het westerse beeld dat kinderarbeid vooral in fabrieken en sweatshops plaatsvindt, klopt niet. Dat schrijft NRC Handelsblad op de pagina Wetenschap. De aanleiding is een promotieonderzoek. De meeste kinderen werken op het land en in het huis. Bij elkaar zijn er zo'n 215 miljoen minderjarigen die niet op school zitten, maar voor hun gezin geld verdienen. En de meeste werkende kinderen leven in Afrika en Azië. Vaak gaat het om werk in fabrieken, werkplaatsen en mijnen. Wat het meest voorkomt is kinderen die werken in hun eigen huishouden, klusjes, schoonmaken en werken op het land of in de winkel van vader en moeder. Het mausoleum van Lenin op het Rode Plein in Moskou is weer geopend. Vorig jaar ging het dicht voor een uitgebreide renovatie, maar nu kunnen belangstellenden zich weer vergapen aan het gebalsemde lichaam van Vladimir Lenin. Dat ligt daar sinds 1924. Het roept gemengde gevoelens op bij het publiek, zo is te horen bij de BBC. Oh. Het was een beetje scherp toen ik Lenin zag. Maar dan kwam ik me af. Hij is muid. Hij gaat ons niet aanvallen als een gegeven. Ik denk dat hij gegeven moet worden. Op de andere kant willen hem nog steeds zien. Maar ik wil hem Ja, een Russisch meisje was een beetje bang, maar ook niet heel erg... want hij leeft niet en het is geen spook, zegt ze. En een, een andere man vertelt de BBC dat hij het, het helemaal niks vindt... en dat Lenin gewoon begraven moet worden. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan uh, richting het nieuws van zes uur. Verderop in het Radio 1-journaal kijken we uh, vooruit de play-offs. Vanavond uh, FC Groningen, FC Twente. Om het Europees voetbal alweer. Ja, het is mei hè. Toch alweer. We gaan uh, even kijken. En over het natuurbeleid gaan we het hebben.